Het is twee uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De brandweer heeft het vuur in een bolle schuur in voorhout onder controle. In de schuur woedde afgelopen avond een grote brand. In de loodslag voornamelijk verpakkingsmateriaal. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee huizen. De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling die tot in de wijde omtrek te zien was. Omwonenden kregen daarom het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Spaanse regering heeft hulpmaatregelen aangekondigd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Lorca. Zo krijgen de nabestaanden van de negen mensen die omkwamen een vergoeding tot 18.000 euro. Ook worden huurwoningen beschikbaar gesteld voor de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Volgens het Rode Kruis zijn 15.000 mensen dakloos. De komende dag is er een waken en een collectieve uitvaart voor de negen doden. Ook zijn door de Spaanse regering twee dagen van nationale rouw afgekondigd. In New York zijn twee terreurverdachten opgepakt. De mannen van Algerijnse en Marokkaanse afkomst zouden van plan zijn geweest om een synagoge in Manhattan op te blazen. Ook het Empire State Building zou een mogelijk doelwit zijn geweest. De politie deed al zeven maanden onderzoek naar de twee. Daarbij werd gebruik gemaakt van een infiltrant. Een van de twee verdachten vertelde tegen de agent dat hij een aanslag wilde plegen... omdat hij vindt dat de wereld moslims als honden behandelt. De mannen werden gearresteerd toen ze via de infiltrant probeerden om wapens en een granaat te kopen. Nederland heeft zich opnieuw niet weten te plaatsen... voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Het liedje Never Alone van de 3 J's... kreeg in de tweede halve finale niet voldoende stemmen... om bij de eerste tien landen te eindigen. Nederland loopt nu voor het zevende jaar op rij de finale mis. Reunion was in 2004 de laatste Nederlandse inzending... die de finale wist te halen. Het weer. Vannacht wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Overdag periode met zon...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 Ik ben er helemaal een beetje van, van de kaart. Ik, ik, ja, ik leef daar gewoon naartoe, naar het Songfestival. Ik hou daarvan. En ik, ik volg het allemaal en dan ben ik er helemaal klaar voor. En dan is het eindelijk zover. En dan dooft het weer als een nachtkaars uit. En dan zit ik zaterdag weer naar allemaal vreemde landen te kijken. En niet naar... Het mijne. Nou, ik ben, ik ben er verdrietig van. Maar het is ook niet voor niks vrijdag de 13e vandaag. Ja, daar hadden we natuurlijk een beetje aan kunnen zien komen. Hoewel dat ook geldt voor de andere landen. In ieder geval genoeg over het Songfestival. Tijd voor een hele schone lei aan vragen en antwoorden. Want daar draait dit programma om. Je kunt bellen naar 0800-1121. Met van die vragen waar je al tijden en tijden mee rondloopt. Of van die vragen waarvan je sinds vandaag deed, denkt... hoe zou dat nou zitten? Ik kan nergens het antwoord vinden, maar hoe zou dat zitten? Was er maar een groep mensen met heel veel verstand van zaken... aan wie ik het even voor kon leggen. Nou, die mogelijkheid heb je vannacht via de Nachtzuster. Je belt naar 0800-1121. Je twittert via uh, Apenstaatje nachtzuster Je mailt naar Omroepmax.nl. Of uh, je kunt ook terecht in de chat. Die vind je door te surfen naar www.nachtzuster.net. En dan uh, kun je praten met alle andere liefhebbers van het programma... en liefhebbers van Vragen en Antwoorden. Dat zijn de wegen om de nachtzuster te bereiken. Maar de belangrijkste weg blijft natuurlijk 0800-1121. Want via die weg kun jij op de radio komen. En het is tenslotte jouw programma. 0800-1121.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 Don't wait. 3 J's, heten ze. We zullen er nooit meer wat van horen. Ja, wel, dat valt toch allemaal wel mee. Um, 0800-121. Sebastian, nacht. Goedenacht. goedenacht met uh, Sebastian. En Hallo. De... Hallo, ik, uh, ik heb een vraagje over ogen. Over? Ogen. Ogen. En wat ja. wilde je vragen over Ogen. Je hebt van die grote reuzen, die basketbalspelers, die 2,20 meter 20 zijn, En je hebt van die kleine mensen die 1,10 meter zijn. En dan uh, was ik benieuwd of die kleine mensen, uh, dus kleinere personen... Uh, die hele kleine letters op verpangen kingen en dat soort dingen... beter kunnen lezen dan uh, <lacht> die <lange> basketbalspelers. <tosses> Ja, vraag me niet hoe ik bij die vraag kom. Maar, uh... ja, maar wat je eigenlijk volgens mij wil weten, is of kleinere mensen ook kleinere ogen hebben. Nee, nee. En ja, je wil ook weten of kleinere mensen kleinere lettertjes beter kunnen lezen dan grotere ja, mensen. Ja, ik, ik neem aan dat die ogen naar verhouding van de lichaamsgrootte zijn. Maar kunnen die ogen van uh, kleine mensen uh, van kleine kinderen misschien uh, ook scherper zien dan, uh, die van die, dan de ogen van die lange basketballspelers. Maar dus waarom vind... zou dat zo zijn? Nou ja, zij zijn kleiner, dus ja. de dingen zijn groter voor hen. Een, <laughs> uh, een uh, decimeter, iets van een decimeter lang is voor iemand van 1,10 meter, 10, stel ik me zo voor, twee keer zo groot als... <laughs> Een deze meter is voor een spelen van 2,20 meter twintig. Wauw. Ja. Of heb ik hier een fout? Ja. Um, nee, ik, ik zie niet helemaal de logica, want ik volgens mij scherp zien helemaal niks met de grootte te maken, omdat de verhouding hetzelfde is. En dat vraag ik me dus af. Ja, ja dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar ja, want... ik zit even te denken hoor, om me heen, of ik bijvoorbeeld meer um, uh, langere mensen met een bril ken dan hele korte mensen. Ja, maar maar ik, ik, denk, ik denk niet dat het met, uh, je hebt natuurlijk goedziende reuzen en slechtziende reuzen hebt. Ja, precies. Gemiddeld. Ik ja. maar, maar kan maar me, ja. me als klein kind herinneren dat bijvoorbeeld een lego blokje veel groter leek dan uh, <laughs> dat het uh, tegenwoordig natuurlijk voor me is. ja. Nou ja, veel groter was ook natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. En ja. is dat dan niet precies hetzelfde voor kleine lettertjes... of voor kleine grasprietjes, weet ik veel? Ja. ja, maar het ligt niet aan de grootte of je het scherp kunt zien, denk ik. Ja, nee, als het heel klein is, ja, nee, er zit wel wat in. Nee, het is ook zo, als ik in uh, Wormerveer kom... waar ik geboren ben en opgegroeid... dan denk ja. ik ook altijd, wat zijn die huisjes klein... Ja, precies, precies. Uh, wat, wat, Nou, die huizen hier op de hoek bij die stoplichten. Wat zijn dan de kleine huisjes met kleine yes, stoplichten? Want, want, ja. want die kleine huisjes, die waren natuurlijk veel groter ja dan je klein was. Dus die, kleine, klinkt, ja. dus die kleine details, die leken toen waarschijnlijk ook vergroten Dus zag ja. je toen ook scherper, dat, dat is dan... Uh, ja. ja, nou niet scherper, maar be beter, ja. Ja, een beetje scherper. Ja. Kon je dingen zien... Als uh, klein Uckie die een volwassen reus van 2 meter 20 uh, niet meer kan zien. Ja. Ja, want mijn, mijn uh, uh, middelste kind, mijn dochtertje, die is volgens mij nu precies een meter... Dus als die nu een, inderdaad als die een, een Lego-blokje vast heeft... of een Duplo-blokje... dan is dat blokje voor haar twee keer zo groot bijna ja, als voor ja, haar vader. precies. precies. Ja. En stel dat er zo'n stofvaartje op zo'n uh, Lego-blokje ziet. die jij dan net niet ziet, ziet zij die dan net wel. Goh, wat grappig. Nooit over nagedacht. En ben ik echt heel benieuwd of iemand daar iets zinnigs over kan zeggen. Ik denk het niet, hoor. Ja, ik, was blijkbaar, ik uh, ben blijkbaar zo gestopt dat ik er wel over nadacht. Want... Ja. ja. Nee, ik zeg 0801121 Hoe lang ben je, Sebastiaan? Uh, 1,84 meter. 84. Oh. Oh, dan zijn de Legoblokjes heel klein voor jou. Uh, nou ja. Ongeveer gemiddeld, denk ik. <laughs> maar. Uh... Maar voor een klein mens van 1 meter 10 zal het groter zijn, ja. zou het groter zijn. En voor een reus van 2,50 meter 50 zou het kleiner zijn. Ja. Dus nou, hangt, er dan ook, hangt er dan ook een beter oog voor de taai voor kleine detailspelen. Dus, ja. ja. Nou, ja, misschien dat je wel ook... Een, uh, eigenlijk zouden misschien ook hele kleine mensen... betere chirurgen kunnen zijn dan hele grote mensen. Bijvoorbeeld, kun je dat daar dan naar do uh, doortrekken inderdaad. Het is... Uh, ja. Nou, ik zeg 0800 1121. Ik ben benieuwd Lekker, of er strappig. iemand over gaat bellen, Sebastiaan. Ik, kan, ik ook. kan niks beloven. Ja, tuurlijk. We hebben de hele nacht. Dank je wel okay. bedelen, Dankjewel voor je bijdrage in ieder hey, geval. bedankt. Goeie uitzending. Dank je. nacht. Dag. Bye. Hans, hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Uh, ja, is een beetje. Dat heeft mij. Dat interesseert mij. Dat, uh, uh, het is namelijk zo bij dieren bij overgezoogdieren, dat uh, bij kruisingen ontstaan er uh, kleurverschillen. En ik vraag me af, uh, je hebt dus witte en zwarte mensen. En ik vraag me af of het denkbaar is dat er ook gevlekte mensen ontstaan. Het lijkt me heel mooi. Het uh, is een rare vraag. Uh, ja, maar. Ik bedoel... Ja, het is een beetje een rare vraag, maar het lijkt me hartstikke mooi, ja. Ja, en dan, dan vraag ik me af of er veel mensen zijn die dat mooi vinden. Oh, nou, ik ben ervan overtuigd dat het hartstikke mooi is. Ik ken een jongen, dat is een Surinaamse man. Een collega van mij, Erwin de Vries. Oh? En die is bruin van uiterlijk. Maar die heeft iets wits op zijn... Er uh, zit een stukje wit in zijn uh, huid. Maar ik bedoel, uh, is, hoe, hoe, als dat genetisch uh, bepaald wordt, mensen die daar verstand van hebben, ja. en je kunt dus... Uh, maar het lijkt me hartstikke mooi, ja, geflekte mensen ja. Maar uh, jouw, jouw collega met het vlekje, die, die dat is niet dat het, het begin is van de gevlekte mens, toch? Ja, ik weet het niet. Ik weet, ik weet niet hoe, hoe, dat, hoe dat werkt. Dat, maar de, mensen die uh, genetica bestuderen of weet ik veel, hoe die uh, terminologie luidt. Maar uh, in ieder geval het. het, het, het, het, het, het, het Bijvoorbeeld middelswekkers, die zouden er wel wat over weten of zo. Ja, Dekken. maar die slaapt altijd. Ja, die slaapt altijd. Die slaapt echt ja. altijd. Ja, om deze tijd wel, ja. Maar ja. Ja. Nou, ik bedoel, je hebt heel veel mensen met. Uh, uh, of je hebt heel veel mensen. Er zijn mensen die hebben dan een pigmentziekte, zoals Michael Jackson had. Ja, ja, ja. Dus die ja, krijgen goed, problemen dat... met... Uh, die, dat zijn gewoon huidproblemen. Daar zijn ze zelf over het algemeen niet zo blij mee. Nee, maar dat... Nee, maar het, het, het, het, het is natuurlijk... Uh, ja, dat is weer wat anders met uh, Michael Jackson. Maar uh, wat ik veronderstel... is dat het gewoon helemaal hartstikke <laughs> gezond is. Dus uh, zoals katten... Of, of uh, ja. gevlekte katten. Of koeien. Rood, fart, fart wit ik zag onlangs een postduif uh, rond uh, marcheren ja. en die had uh, drie kleuren bij de, op zijn, uh, in zijn uh, verschijning. Ja. Rood, zwart en wit. En ik denk, ja, ik, ik weet niet hoe dat zit met, met, met die... Uh, met die huidskleur, ik bedoel, je, je hebt dus ook geflekte runderen. Je hebt uh, blanke runderen, je hebt bruine runderen, je hebt uh, alle, alle mogelijke kleuren. Maar volgens mij, is, bij mensen moet zoiets toch ook denkbaar zijn, of niet? Nou, ik wil eigenlijk zeggen, Hans, van nee, dat is natuurlijk onzin. Want mensen met een donkerdere huid, komen, dat komt doordat die meer in aanraking komen met zon. Ja. Over het algemeen. Ja, maar dat is, dat is... Ja, goed, maar ik bedoel... De, dus het de, zou heel onlogisch zijn. Ja, het zou misschien nog kunnen dat we, dat we op een gegeven moment zo um, doorontwikkelen... Ja. dat de mens uh, donkere handen en voeten heeft... en dan zeg maar een, uh, een lichte huid waar, waar de korte broek en de en t-shirt altijd zitten. Zo zouden we ons nog door kunnen ontwikkelen misschien. Ja, ja nee maar ja, goed, nee, maar ik doe het niet als een, als een grapje, maar... Uh... Nee, maar ik denk met je mee, maar het is, het is ook zo, donkere mensen hebben wel uh, roze handpalmen. Ja, dat weet ik, ja. Ja, de binnenkant van de, de, de voeten en de handen zijn blank. Dus het zou zomaar kunnen dat, dat het doorontwikkelt als, als iedereen altijd een uh, onderbroek draagt. Dat iedereen voortaan daar wit geboren wordt. Ja, nou, ik, ik veronderstel toch dat, uh, dat, dat, dat dat niet zo werkt. Hmm. Dat zit hem niet in die onderbroek. <laughs> hmm. Natuurlijk heel veel onderbroek, maar niet wat, wat ik bedoel. Maar ik vraag me nu af um, waarom koeien geflekt zijn... Ja, nou ja, Wat is de functie ik, ik... daarvan? Waren ze in de natuur, konden ze zich dan verstoppen in een gevlekt gebied? Tja, ik weet ook niet. Je hebt dus uh, bij runderrassen uh, heb je, uh, divers, uh, je hebt, uh, hoe heet het, lakensvelders. En, en, en uh, ja, we, hebben hier, we kennen hier bijvoorbeeld in Nederland uh, de, de, de, de onze bekende grijze muizen... En uh, ja, een enkele blonde rat uh, komt ook hier wel eens voor. Maar hoe dat nou zit met die vermenging van uh, die genetische ontwikkeling... ...waardoor uh, bepaalde zoogdieren of, of, of vogels of, of vissen, weet ik veel... ...hoe die allemaal aan die verschillende kleuren komen. Ja. Dat moet toch ook de mens als zoogdier ook... Uh, van toepassing zijn. Die... Ja, maar dat heeft, dat heeft vaak met de natuur te maken. Dat een, een, een bepaald vogeltje heeft een, een rood borstje, heeft een rood borstje om op te vallen voor zijn soortgenootjes. Ja, ja, ja. En een bepaalde vlinder heeft een bepaalde kleur zodat hij zich kan verstoppen tussen de bloemen. Ja. Dus daar zijn allemaal wel redenen voor. Maar wat zou, er nou, wat zou nou een reden kunnen zijn voor, voor de mens om gevlekt te worden? Ja, nou ja, gewoon omdat uh, zwarte en witte mensen zich met elkaar vermengen. Ja, maar als je, als je um, zwarte en witte verf met elkaar vermengt... krijg je ook grijs, dan krijg je niet geflekte verf. Nee, nee grijs is niet mooi, maar geflekt lijkt me hartstikke mooi. Ja. Ja, dat... <laughs> Ik vind het zo grappig dat jij, dat jij het ook mooi lijkt. Jow. Ja, het lijkt me hartstikke. Nou ja, een gevlekt dier. Zoog, zoogdieren, een hond. Of een, een, een, een koe. Of een vogel. Of, of een kat. Dat kan ook ontzettend leuk zijn. Ja, dat is waar. Ja, je kan ja. een kat met een. Uh, met ook uh, diverse kleuren: rood, wit uh, en zwart. ja maar... ah, het lijkt mij altijd heel mooi. Als we gewoon allemaal ongeveer dezelfde kleur bruin worden. Nee, dat is saai. Ja, dat, is, dat, is, dat is wel saai, maar dan zijn we van het gemekker af. Nee, zijn we gewoon jij... allemaal ongeveer dezelfde kleur. Ja, maar dat zou ik heel jammer vinden. Want, want ik vind juist die kleurverschillen zo leuk. Ja, dat is ook zo. Het zou ook stom zijn als we er allemaal hetzelfde uitzagen. Ja, want bijvoorbeeld die mensen uit uh, Centraal-Afrika rond de Evena... die zijn hartstikke prachtig blauw-zwart. Ja. Diep zwart, ja. Ja. Uh, ja, ik vind die kleuren prachtig, ja. Hmm. Maar gevlek lijkt je ook leuk. Ja, geflekt <laughs> lijkt me ook wel leuk, ja. Nou ja, misschien is er iemand die daar uh, raad mee weet. Hoe, hoe die genetische... Uh, uh, je had dus, uh, hoe heet die, uh, die, die groot, die geleerde ook weer, die dat allemaal... Uh, ik uh, ben zijn naam vergeten, maar in ieder geval bestaat ik dus een... Geleerde, er was één geleerde die dat allemaal uh, kon uh, berekenen. En, uh... Maar die berekende toch niet de kans dat er gevlekte mensen kwamen? Ja, ja. Nou, ik, volgens mij zit het erin hoor dat er oh. ooit gevlekte <laughs> mensen komen. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk, ja. Ja, nee, dat is duidelijk. Dat is één ding dat zeker is. Nou, Hans, ik ga een poging. Ik ben echt uh, benieuwd of er nog vragen beantwoord gaan worden vannacht. Want de vragen die ik nu heb, is: hebben kleine mensen betere ogen? Of kunnen die beter zien dan, oh, ja. Ja, dan grote ja. mensen? Oh, dat vind je ook logisch? Ja, nou ja, <laughs> die, dat, ik, daar, dat uh, heb ik niet gevolgd. Of kleinere mensen beter kunnen zien? Ja. Ja. Omdat, ze, omdat ze meer de details kunnen zien. Ja, ze zullen op andere dingen letten, denk ik. Ja. <laughs> op, op, op, op, een, op een lager niveau. In de, in de qua. <laughs> Ja, ja, ja, dat ze dingen die lager zijn beter kunnen zien. Nou ja, nou halen we helemaal af. En de andere vraag is, is er een kans dat er ooit gevlekte mensen voor komen? Ja, dat is de vraag, ja. Nou, ik ben heel benieuwd, Hans, of daar iemand over gaat bellen. Ik zeg voor de zekerheid nog een keer het nummer. Dat is 0800 1121 of 0800 1121. Dat werkt allebei. Ja. En ik ga mijn best voor je doen. Oké, okay, hartstikke lief. Dankjewel, Hans. Doei. Mark, goeienacht. Goeienacht. Een klein verplek mensen met grote ogen, weet ik Ja, precies. Die heel goed ziet. <laughs> ja, natuurlijk. Wat een geweldige vraag. Ik weet niet hoeveel voor puntjes mensen allemaal geslikt hebben. Maar <laughs> ik vind het ja, maar ik denk dat mensen gewoon veel te intensief naar het Songfestival hebben gekeken vanavond. Ja, ja, precies. Dat die, die achtergrond die heeft een soort hallucinerende <laughs> <laughs> invloed. Maar nou ben ik benieuwd waar jij mee komt, Mark. Ja, ik heb het over het Songfestival. Oh. Ik heb het. Niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Nou. Maar ik heb wel een vraag over. Nou. Ik, ik snap er dus echt helemaal niets van. <laughs> dat er heel veel geld in omgaat. Dat, dat er, maar dat er geen uh, fatsoenlijke tekstschrijver is die er gewoon... En met een heel team die het gewoon leuk vindt om echt een. Om een uh, mooi liedje te maken. Wat <laughs> zeg je? Om een mooi liedje te maken. Ja, ik bedoel, uh, meen ik serieus. Ik bedoel, uh, waar, je, waar je ook. Uh, waar je, dat je ook een kans hebt. Ik bedoel, uh, het is allemaal een kwestie van smaak, dat begrijp ik wel. Maar er zijn toch ook wel. Uh, moet het trouwens Nederlandstalig zijn? Dat is me niet mag. Nee, maar. nee, nee. Sterker nog, de drie J's hadden een Nederlandstalig liedje. En toen, dat, dat vond ik trouwens een beetje, een beetje uh, lastig te accepteren zelf. Want dat was dan het liedje dat werd gekozen door het Nederlands publiek. En vervolgens gingen ze het omzetten naar een Engels liedje. En dat, met dat liedje hebben ze uiteindelijk meegedaan. Ik vind het gewoon gek, want er is best wel kwaliteit in Nederland. En Je hoeft, ik heb een hele discussie over smaak. Maar het is wel gek dat je er zeven jaar gewoon niet doorheen komt. Ja. En dan denk ik, ja, er zit, er zit best wel veel geld. Het wordt ontzettend opgetuigd. Ja. Uh, voor de her, er worden weken, maanden, wordt er naartoe geleverd door veel mensen. en ja. uh, Weet ik veel wat. Uh, ja, dan, dan lukt het gewoon niet. Het verbaast ja. me echt uh, ongelooflijk. En ja, Het heeft met heel veel aspecten te maken. Het, het, kijk, het voornaamste is dat we natuurlijk een land van niks zijn. Dus het is, kijk, het is, Je mag als Nederland mag je niet op jezelf stemmen. Dus er is geen enkele reden voor iemand in Wit-Rusland... om te denken van, nou, laat ik eens dus op Nederland stemmen... want daar heb ik iets mee. Ja, oké, okay. maar vroeger toen waren die landen waren er niet bij. Dat is zo. Maar het waren ook wel redelijk veel landen. En uh, toen kwamen ja, dat lukt ze toch ook wel. En het was nu dan zo, dat er, was er een, een, um, bijvoorbeeld een act met uh, een stel mannen... die hadden allemaal een soort zwarte puntmuts op hun hoofd. Van, volgens mij was het bedoeld dat het eruit zag alsof het van haar gemaakt was. Een hele hoge zwarte puntmuts. En dat, dat zijn de stunts die mensen uit gaan halen. Zodat, je, zodat er heel veel mensen denken van... Oh, oh, ik ga op die mannen met die zwarte puntmutsen stemmen. ja. Yeah. Dat, dat, is, dat is iets wat meespeelt. En ik bedoel, de drie J's, het, ik, ik ken ze een klein beetje. Het zijn verschrikkelijk leuke jongens, heel aardig. Maar het is natuurlijk allemaal een beetje saai. Ja, dat Dus wou, ik, wat ik, ik, wou, ik, ik, wou, ik niet wou, snap... Wou, ik wou het niet zo zeggen, maar ik denk ook weet je dat als Nederland moet je gewoon uh, ja, enigszins... Uh, met kwaliteit rekening houden. En dan is het dan niet erg als het niet lukt. Ik weet dat dat nummer van uh, Edcilia Ed Rommelie... was toch een leuk nummer? Ja. En dat is ook vierde geworden. Ja, dat was een leuk nummer, ja. Ja, dat is dan ook uh, trouwens Nederlands. Maar daar dat zat dat in. Dat had wat. En, uh, ja, nou ja eigenlijk het verbaasd me gewoon. Ja, maar wat mij dan verbaast... is dat er opeens vanuit het niets... wordt er gezegd... jongens, de 3J's gaan naar het Songfestival. Ja, Wie beslist dat? Welke vergadering gaat eraan vooraf? Wie zitten daarbij bij elkaar en zeggen... jongens, we doen de 3J's. En dan zit, is er niemand die zegt... nou, jo, ho, ho, ho, ho, wacht heel even. Laten we er een wedstrijd omheen doen. Dat we, eens een keer, dat we, we, we stikken van al die x-factor... Holland's got talent... so you think you can, uh, you can uh, dance like Michael Jackson. We hebben 78.000 ja, ja, talenten hierachter. Ja, ja. Daar moeten toch mensen bij zitten die opvallen... Maar wil, no, no, wil jij natuurlijk beter in de muziek dan ik. Maar het, het sterft je toch ook van, van, de, van die kwaliteit waar je wat mee kan. Ja, nou daar heb ik nog over na zitten denken. Want, want wie zou je nou moeten sturen? Wie zou je nou moeten sturen dat je in deze... Want ja, jij hebt niet gekeken, maar ik wel. Want ik, ik, weken van tevoren had ik dit allemaal al ingepland. Maar... maar het is één groot circus met de meest rare acts. De, meest, de helft kan ook helemaal niet zingen. De, de, de, een kwart zijn gewoon zijn niet eens, volgens mij niet eens volgens de regels van de muziek, liedjes. Het is meer een soort samenraapsel van klanken. Ja, ik vind het echt. Ik kijk dan tot half jaren tachtig heb ik af en toe wel eens gekeken. Of tot weet ik veel begin. Aan van begin werd het zo beroerd. dat je al geen zin meer hebt. Nee. En, uh, ja, als jij zegt, ik, ik hou ervan, uh, hoe zit dat dan bij jou? Want je bent volgens mij wel muzieklivert hoor. Maar... Ja. <laughs> maar hoe zit dat dan bij jou? En je bent niet homoseksueel. Ja, ik weet het ook niet. Ik vind het gewoon leuk, maar ik, vind, ik hou gewoon ik hou enorm van massale dingen. Ik vind het een geweldig idee dat er miljoenen mensen in heel Europa hiernaar zitten te kijken. Dat maar vind dan ik dan als. Maar dan moet je toch ook denken. Gaat wat is de kwaliteit, broers? Nou ja, nee, maar het. Het, um, het is een beetje alsof je naar een hondententoonstelling gaat... en dan daar rond gaat lopen en zegt... he, gadverdamme, er zijn helemaal geen katten. Hoe bedoel je dat? Nou, dat het, het, is, uh, het heeft zich uh, ontwikkeld tot een festival... Waar, helemaal niet, waar het helemaal niet gaat om alleen maar mooie liedjes. Nee, maar nu gaat het echt helemaal niet meer om de muziek. Nou ja, het gaat wel om de muziek, maar het is, het, ja ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is een soort van experimenteel. Dus het is een soort van, uh, kun je met een heel, nou, heb je wel eens een bonte avond gehad? Absoluut. En wat deed je toen, Mark? Ja, raar, rare dingen, ik weet wel al niet eens meer wat. Ja, maar dan zeg je toch ook niet van, nou ja, het is een, uh, een avond, we gaan allemaal een optreden doen, laten we allemaal om de beurt gewoon zo mooi mogelijk een liedje zingen. Ja, maar dan, dan moet je daar gewoon. Uh, dan moet je gewoon als uh, moet je gewoon een groep mensen achter zetten. Want je hebt liefhebbers van het Tonkfestival genoeg. Die waar je gewoon. Uh, dan kan je ook wel een nummer verzinnen. waar je dan in ieder geval bij de eerste, wat is het, de eerste 20 moet komen of zo. Ja, maar dat is er ook, hè? Je hebt bijvoorbeeld voetbaltoernooien. Hoe je? Nou ja, je kunt ook heel kritisch naar voetbaltoernooien of badmintontoernooien kijken. Weet je. je kunt ook zeggen van, nou mensen, we gaan met z'n allen heel veel tijd en energie en trainingen en geld steken. In wie het beste een balletje met wat veertjes eraan. Met een, met een, um, ja, maar dat met doet een... sponsering. Daar zit ik niet mee. Nee. <laughs> daar nee. ben ik Nee, maar dit, dit heeft te maken met je als land besluit je wie stuur je er naartoe. En je stuurt iemand naartoe. Wat ja, maar je, net terecht de zei deze helemaal niet van voor. Het is in één keer zo erin gegooid. En volgens mij was het toen bij Sineke ook zo. Van de een op de andere dag was het in één keer Sineke wordt het. Of, uh... Nee, daar ging toen nog een, een, een, een verschrikkelijk droevige wedstrijd aan vooraf. Maar nu is het gewoon... Een, ik begrijp... Oh, dat was wel zo, ja, ja. ja maar ik kan, ergens kan ik nog begrijpen van de drie J's. Die staan wel voor een stroming van wat Nederland op dit moment interessant vindt. Het die hele dansen muziek zien, dat vinden veel Nederlanders vinden dat leuk, we vinden het mooi. Die jongens die kunnen, die kunnen muzikaal ook echt wat. Die, die zanger die kan ook echt Oh ja, maar ik, vind, zingen. ik heb er ook helemaal niks van tegen. Ik bedoel, nee. Ook uh, dat soort dingen vind ik prima. Maar het is gewoon en, saai. En, uh, wat zeg je? Het, is gewoon, het was gewoon saai. Ja, maar het is, het is toch weer, wel weer beter dan sommige andere Nederlandse muziek. Dus niet. Ja, maar ja, als dat het, als dat het criterium is... Ja, maar ik, uh, ik vind het heerlijk, ik kan volgens mij wel vier uur lang wil ik wel over het Songfestival praten. Maar uh, wat was eigenlijk je vraag Mark? Nou ik bedoel of, of daar niet, uh, uh, ja dat maakt me gewoon dat daar, dat, naar mijn idee zit er geen goed team achter. Er heel veel liefhebbers <laughs> zijn, en ik maak het een grapje of die over seksuele natuurlijk, maar er zijn heel veel mensen die zijn echt liefhebbers, ja die zitten ook in de muziek, die kunnen het ook denken van ja jongens, We gaan we echt uh, moeite doen. Ja, maar ik denk toch dat, ik denk dat de drie J's dat dachten. Die hebben, echt, die hebben echt hun best gedaan. Ja, maar ik vond het zelf zielig voor, voor iemand zo van uh, Ja, dat was ook zielig. Dat ook was opgeblazen zielig. en het was, was het eigenlijk niks. Nee, en dat een jonge meid, dan denk ik, ja, een beetje treurig. Maar dat jaar daarvoor stuurden we de toppers, hè? Nou, je zou toch denken dat... Ja... Dat, dat is toch een rare Nederlandse act. Daar hadden we toch de iets de mee. De downers zijn beter zeggen. Ja. Maar <laughs> ik vind het echt ook drie keer niks. Maar, maar, nee, maar ja. er is niks wat iedereen leuk vindt. Nee, oké. Okay, nou ja, misschien wel. Nee, maar nee, nee, ik, noem, ik noem even wat. Stel dat je Marco Sáth zou sturen. Ja. Ja, maar weet je, ik denk dat Marco Borsato... Ik weet, ik, ik weet nog dat Willeke Alberti meedeed en dat vond ik zo dapper. Want ik denk als je toch 74ste wordt, wat volgens mij niet eens mogelijk is... want zoveel anderen doen niet meer... maar dan, weet je, dan, dan kun je een succesvolle carrière wel inpakken. Nou, ik denk dat Marco ook niet kan het hebben. Want in uh. Nederland is hij uh, zo groot. Ja, maar ik denk dat het niet goed is voor Marco als hij uh, uh, 39ste wordt. Ja, maar de rest van, uh, hij is alleen maar in Nederland, groot en misschien in België, denk ik niet eens. En ik vraag me af, ik, het is ook wel heel Nederlands om Marco Borsato leuk te vinden. Zou, zou echt heel Europa uh, zou ja, de handen toch, Ik vind het daar veel meer in zit dan in wat de laatste jaren gestuurd is. Maar goed, dat zeg jij nu, maar uh, bijvoorbeeld Within Temptation. Ja. Dat is een, een Nederlandse band met een actor omheen. Het ziet er ja. prachtig uit. De zangeres kan fantastisch zingen. Het is een stroming waar je van moet houden... maar waar in het buitenland heel veel respect voor is. Daar zouden we inderdaad daar zouden we ja, punten ik dat mee kunnen dat, dat scoren. Het is ook niet helemaal mijn ding, maar ik kan wel snappen dat, uh, dat mensen daar misschien... Uh, ja, dat is wel iets aan. Maar ik kan me dan ook wel weer een beetje voorstellen dat zo'n act van... want die, die treden op door de hele wereld, daar gaat het hartstikke goed mee... En die, uh, en die hebben dan wel hebben. weer meer te vliegen. Ja, nou ja, maar, ja, maar ook uh, die moeten dan kiezen of op optredens gaan doen in het buitenland... waar ze verschrikkelijk veel geld mee kunnen verdienen... waar ze al populair zijn, waar hun publiek op afkomt... of ze moet twee weken op een trosboot in Duitsland gaan zitten. Ja. <laughs> ja, maar daarom zeg ik net, Marco Sato, die kan, die kan hem niet stuk. Want die heeft toch net een hoop shit meegemaakt, die is het toch wel weer aardig bovenop ook qua populariteit zo. Ja goed, uh, die kan helemaal volgens mij niet, die gaat niet kapot aan het Songfestival. Hmm. Denk nee. ik. Maar wij, jouw vraag is dus eigenlijk, waarom sturen we geen kwaliteit naar het Songfestival? Ja, kwaliteit kan je natuurlijk over twisten, maar Hij ja, heeft kan... ook nog met geld volgens mij te maken, ja. want je krijgt er niet eens dik voor betaald. Ja, maar het is wel een hele dure show waar het naartoe gaat en alles eromheen is volgens mij wel duur. Ja. Was tenminste altijd wel zo. En nogmaals over kwaliteit van het twisten. En ik wil of niet speciaal meismaken maken doorheen te hebben. Maar als je, als je die uh, ex allemaal ziet wat er met zo'n is. Vers... Het is gewoon jammer, want op een gegeven moment hou je, hou je er niet meer op om naar te kijken. Ja, ik denk dan, als we dan Volendamse muziek sturen. Waarom dan niet de meest populaire Volendamse muziek? Dus waarom gewoon, niet? gewoon Jan Smit bedoel je? Ja, of Nick ja. en Simon. Waarom ja, dan de nee. nummer drie uit Volendam? Nummer 4 inmiddels, als ik Monique Smit meetel. Oh, die is alweer populair. Is het... Nou, dus dat hangt er een beetje om. Ja, goed, maar dat vind ik ook jammer. Voor alle mensen die erbij betrokken zijn, en mensen die. Het wordt, het wordt ook enorm gehuid, altijd. En dan weet je van tevoren dat het niks is. Ja, ja, ja goed. <laughs> Ja, het is nou een beetje zoals ik alleen maar over dat ze dingen te zeuren of zo. Dat vind ik verder ook helemaal niet belangrijk. Maar het is op een gegeven moment wat elk jaar terugkomt. En elk jaar weet je dat het gewoon. Uh... Nou, ik vind, wat ik het grappigste vind, ik vind het echt ieder jaar geweldig hoor. Ik, zit, ik kijk ieder jaar alles. Maar ieder jaar, nadat we gehoord hebben van um, we zijn weer niet door. Wat dus al zeven jaar op reis zo is, <laughs> dan zegt iedereen, op, volgend jaar doen we niet meer mee. Volgend jaar doen we gewoon niet meer mee. Ja, volgend ja, jaar ja. boycott, boy, dan geven we geen geld meer aan, maar volgend jaar doen we niet meer mee. Volgend ja, jaar proberen we het ja. weer. Totdat het ergens volgens mij november is. <laughs> en dan is er opeens... Opeens wordt bekend wie er voor Nederland het ja, zoeken, wie, ja, ja. wie er mee gaan doen. En <laughs> zijn er zijn de voorrondes, of niet, met liedjes en toestanden. Ja, en dan... Nou ja, ik heb er altijd pret van. Maar goed... Um, ja, dus dat, ja, dan, ik heb ja, nu wel een hele, vast... hele lastige vraag hoor. Nee, maar goed, ik bedoel, ja. ik, ik, als je af en toe kans hebt, is het ook wel leuk. Dat zou ik misschien ook naar televisie toch uitstellen. Dan denk ik, God, als er dan toch moeite voor gedaan wordt, dan wil ik ook wel dat we kans hebben om in ieder geval bij de eerste twintig, wat, te worden. Of gewoon eens een keer vijftien of tien, of uh, ja, dat, je, dat je wel een keer lukt om te winnen. Maar dat is natuurlijk bijna niet een, uh, <laughs> met die, al die oorspelkstaten. Ja, maar iedereen, heeft toch, iedereen doet toch mee, omdat ze hopen dat ze winnen. Maar dan moet je ook wel iets sturen waar je enige kans mee in denkt. Maar ik denk toch dat mensen... Want ik, ik heb dan op Twitter ook de hele avond gevolgd. Maar iedereen is toch... Er komt een soort nationalisme boven. <laughs> ik ook. Ik ben helemaal zenuwachtig. Die jongen begint te zingen. Ik denk, oh, hij is zenuwachtig. Je kunt horen dat die zenuw zit helemaal mee te leven. Het is ongelooflijk. Terwijl ik van tevoren ook wel weet dat het niks wordt. Ja, maar dat is van me ook wel gewoon leuk. En je hoopt toch, net als, net als bij... bij uh, voetbal, noemen ze een kansloze ploeg. Hoop je toch dat het een keer onverwachts goed gaat. Ja, precies. Ik ga ja, reunion nee, draaien, Mark. Wat zeg je? Ik ga reunion draaien. Ken oh, je die okay. nog? Ja, ik, ik hoorde iets van Piet, maar ik ben er nog. Nee, nee, nee, ik had het tegen jou. Nee, ik ga reunion draaien. Dat, is, dat was dus zeven jaar geleden, 2004. Opeens twee jongens, die kenden ook niemand, met een gitaartje op een krukje. En die deden het nog aardig. Nou, ook niet heel erg uiteindelijk in de uiteindelijke ronde. Maar die, die kwamen in ieder geval nog door die, door die voorronde heen. En ja, ik doe me maar... heel erg teleurgesteld. We waren zij, dat wij helemaal boos. Geloof. Ja, natuurlijk. Iedereen is uiteindelijk. En als ze dan weer in de uiteindelijke ronde 89ste worden... zijn ze weer teleurgesteld. Maar dit was de ja, laatste keer dat we... Volgens Wij ook... waren ze ook echt boos. Ja. <laughs> maar we mochten tenminste met de grote mensen meedoen. Ja, precies. Maar, en dan doe ik, doe ik een poging om op te roepen of iemand wil bellen met, uh, met een antwoord... waarom we niet een betere kwaliteit kunnen leveren op het Songfestival. En, en over die, over die waar het zit geflekte mensen vond er als ook wel ja. geniaal. Het is inderdaad iets waar je over, over na zou kunnen denken. Want dat koeien en andere dieren zijn wel uh, geflekt. Ja. Nou, we doen ons best. Oké. Okay. Dag Mark. Oké, okay, dag uh, Astrid. Dit... Goedenavond. Dag. Reunion. Ja, ja. Ach, dat waren nog eens tijden. I <middels> in You on my mind, Prince, tell me you're, you're not good for me. I'll show. I'm yeah. just yeah. yeah. yeah. Without You van Reunion was dat. Uit de tijd dat we nog net wel de finale haalden, maar ook daar weer sneuvelden. Ja, ik, ik, ik weet het. Ik, zie, ik hoor het in de chat ook. Ik zie het in de chat ook voorbijkomen. Het Songfestival, het is gewoon niet het favoriete onderwerp van mensen vanavond. Dus ik zal proberen het allemaal een beetje te beperken. Het is een beetje mijn stokpaardje. Ik kan er ook niks aan doen. Maar uh, Mark vraagt hoe het toch komt dat we geen hogere kwaliteit... naar het Songfestival kunnen sturen als Nederland. Dus als iemand daar iets zinnigs over kan zeggen, bel naar 0800-1121... Het is een legitieme vraag, dus er mag een antwoord op komen. Maar net zo belangrijk is het, dat als je iets kunt zeggen over Hansen vragen... of er een kans is dat er ooit geflekte mensen komen. Net zoals er geflekte koeien en geflekte poezen zijn. En uh, die vraag van Sebastian: hè, kleine mensen, die voor kleine mensen is bijvoorbeeld een, uh, uh, ja, een boek. zijn de letters in een boek twee keer zo groot als voor hele lange mensen. Dus kunnen kleine mensen dat soort dingen dan ook beter zien? Kunnen ze uh, bijvoorbeeld een tekening met kleine details... kunnen kleine mensen dat beter zien? Dus eigenlijk hoe lang ik erover nadenk, is best een goede vraag. 0800-1121. Paul, goeienacht. Ja, hallo daar, Frit. Hallo daar. Ja. ja, nee, ja, ik zat een beetje over die kleine mensen en ogen... en dat soort dingen meer, en grote mensen. Ja. Na te denken net. En um, ik heb ooit eens een quizvraag gehad met een filmpje voor een uh, programma waarvoor ik werkte. En daarin bleek dat uh, kindertjes tot hun vierde jaar en soms tot hun vijfde jaar uh, uh, niet de perceptie hebben van groot en klein. Ze zetten ze eerst in een kamertje, in met een, uh, met een stoeltje en met een klein huisje. En daar konden ze er mooi in spelen en zo. En toen gingen ze die kindjes weghalen. En toen haalden ze ook het huisje weg en de stoel weg. En daar zetten ze echt uh, een derde van die stoel en een derde van het huisje dezelfde, hetzelfde huisje. En hetzelfde stoeltje neer. Alleen, ja, ze konden nooit meer op het stoeltje zitten... want dat was veel te klein. En ze konden nooit meer in het huisje... want dat was ook veel te klein. Ja. Alleen, ze zagen nog steeds het huisje en het stoeltje... als even groot. Dus ze probeerden ook echt in het huisje te kruipen... wat gewoon niet ging. Oh. En ze probeerden op het stoeltje te gaan zitten... wat ook niet gaat, zal hebben. Oh. Uh, dus na je vierde of vijfde jaar... gaan je hersenen pas uh, dingen ook herkennen... als zijn de groot of klein. En relatief gezien zijn de... Ogen en is het hoofd zou zeggen, van grotere mensen en kleinere mensen uh, zeggen, relatief gelijk? Uh, het zit de lengte en de grootte zitten meer verder in, uh, in de botten van de benen en de uh, romp en zo. Oké. Okay. En ja, uiteindelijk doen de hersenen volgens mij het werk. En uh, uh, ja, of, of nou, zou zeggen, die basketballer of ik. Uh, het boek leest, zou zeggen. We zullen wellicht andere details zien... omdat hij op een andere hoogte staat dan ik. Maar um, uh, volgens mij blijft het gelijk. Maar dat is mijn idee erachter. Maar als je, een, als je nu bijvoorbeeld een tekening voor je neus hebt... met heel veel hele kleine details... Mm -hmm. waar, uh, hou je die, waar hou je die tekening dan? Nou ja, bijvoorbeeld weet ik veel. Weet je, van die puzzels heb je met wel ja. 170.000 kleine mannetjes... die van allerlei sporten aan het doen zijn. Zulke soort puzzels. Ja. Ja. Zoiets. Als, als, uh, als iemand uh, klein is, dus een, uh, uh, iemand die echt heel klein is. Ja, 1 meter 10 is dan wel weer echt heel klein. Maar het is gewoon een klein mens. Ja. Of een heel lang mens. Mm -hmm. Voor die lange persoon is die puzzel dan maar half zo groot als voor de kleine persoon. Ja. Dus als je ervoor staat of je nu... Te grote van een, een als je een tekening te grootte van een A4 ziet of de tekening te grootte van een A3 ziet, dat scheelt nogal wat voor hoe je de details in je op kunt nemen. Ja, ja. Nou, dat dat blijft gelijk omdat de afstand natuurlijk groter is. Stel je voor dat je ervoor staat zeggen, en dat ding ligt op de grond. Yeah. Maar, de, ja. maar dan nog <laughs> ja. dan, dan nog denk ik dat, dat de hersenen maar zeggen, uiteindelijk het werk doen. En jouw en jouw lens en uh, zeggen, die uh, uh, dat licht wat op die uh, op, het, op die oogzenuw valt. Zo yeah. Ja, dat uh, uiteindelijk zal inderdaad. Uh, uh, ja, god, uh, die, die basketballen van uh, 2 meter 20. en als, wij, als ik daarnaast sta, dan zal ik waarschijnlijk uh, eerder iets scherper zien. Dus waarschijnlijk die kleine mannetjes kan ik zien dat hij een hoedje op heeft. Of ja, een ja precies. Ja. En hij ziet waarschijnlijk alleen uh, drie uh, uh, ja, figuurtjes, zullen Ja. Maar ja. Uh, dat, ik weet niet of dat in het hele... Ja, god, daar kan ik geen antwoord op geven, maar <lacht> dit is wat ik ervan weet. Maar dat maar ja. is eigenlijk de vraag van Sebastian. ja. Maar, ik, maar ja, ik vond ik... het een hele rare vraag, maar nu ik er zo over nadenk... Ik, ik wil ook wel eigenlijk graag weten of, um, uh, uh, of de ogen van iemand die heel klein is... ook half, half zo klein zijn als de ogen van iemand die heel groot is. Ja, ik denk het eigenlijk wel, want de handen zijn ook kleiner. De ja, voeten ja, dat, ook... Dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Daar kan ik ook niks nee. zinnigs over zeggen. Maar volgens mij zijn namelijk de hoofden over het algemeen relatief bijna gelijk. Ja, maar, dat is wel waar. Dat zie ik aan ja. mijn kinderen. Die hebben hele grote hoofden. Dat kan aan mijn kinderen ja, liggen. Ja, dat, dat moet nog gaan groeien ja. natuurlijk. En dat weet je wel hoe groot ze worden. Dan blijft het hoofd relatief zo uh, liggen. de groei. Ja, ja. <laughs> ja. Maar... Um, ja, ik ben geen wetenschapper of zo. Nee. Dit is echt wat ik, wat ik meekreeg. Maar... Ja, maar ik wist dat niet, dat de kleine, hele kleine kinderen helemaal geen besef van groter. Alhoewel ik wel regelmatig zie dat mijn kleinste van drie probeert schoentjes aan te trekken die echt niet meer passen. Nee, nee, maar dat zit hem echt daarin. Ja. Wat ik al in het begin even vertelde, dat, je dan, ja. dat, dat zij dat gewoon echt niet zien zou zeggen. Je ja, kan je echt letterlijk gewoon diezelfde schoentjes geven en die kan je ook heel groot maken. met Dezelfde uh, sportschoentjes zou ik zeggen, die je man ook heeft. Ze dus zet ze naast elkaar en ze gaat ermee spelen. En ze probeert ze aan te trekken, hey, dat gaat goed. En ze zet erna popperschoentjes die hetzelfde zijn. En dan zal ze niet zien dat het andere schoenen zijn. Dat is grappig. Maar ze zelfs echt zien van, nou, oh, dat zijn dezelfde schoenen. Dus ik kan ze aantrekken, want ik kon ze net ook aantrekken. Daar ga ik eens mee experimenteren. Ja, dat moet je doen. Dat is ik, best wel grappig. Dat maakt het helemaal gek natuurlijk. Maar, hey, maar jij ja. zegt, het was een vraag bij een quizprogramma waar jij werkte. Ja, dat klopt. Ja, um, Dat heette uh, Hoezo, dat was met Bart Peters. Oh, leuk. Dat hebben we, dat hebben we, overigens de Belgen deden dat ook toen. Dat ja, programma. ja. En, um, daar deden maar dat is het... niet zo lang geleden, toch? Nee, dat is niet zo heel lang. Oh, ja, je maar... brengt een beetje alsof het in de kanon van de Nederlandse televisie uh, oh, weer van boven komen borrelen. Maar... Nee, nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Maar goed, dat werd om de Belgen ook. En die hadden dat die hadden dat experimentje uitge uitgevonden. Ah, nee. Dus het is wel eens blijven blijven hangen. Ja, en verder. Um, zullen wij, al, tenminste ik ben niet zo heel groot, maar ik, ik zie natuurlijk hele andere dingen bij een concert dan, uh, dan die man of vrouw die naast me staat die, uh, die twee meter is. Ja, die zijn, nee, maar dat, heeft, ja, ja, dat is natuurlijk maar dat, gewoon dat je is, standpunt. Ik bedoel, als je op een ladder ja. gaat staan als klein mens zie je het net zo goed. Maar, ja, dus nee, dus ik dat is nog niet steeds de vraag geweest de... Van, die, van, nee. de, van Sebastian, heet hij Ja, ik. precies. Nee, die externe factoren moet je allemaal even wegdenken. Wat, ja, doe, ja, ja, je, wat ja, ja. doe je nu dan, Paul? Um, ik, ik werk voor een studio en wij maken muziek voor, uh, voor programma's en leaders en oh. tunes en dat soort dingen meer. En dus je hoort uh, ons elke dag zonder dat je het weet. Oh, dat is leuk. Ja, dat zat zich wel weggelopen. Dat kan ik me voorstellen. Ja. De wereld draait door tot aan die beroemde talentenjacht, The Voice de, de, en alles wat ertussen zit. Maar dan kun jij dan niet iets zinnigs zeggen op die vraag van Mark: waarom niet hogere kwaliteit naar zo'n. jij bent ja. eigenlijk iemand die dus zou kunnen bedenken ja. wat mensen willen horen op zo'n songfestival. Ja, maar mijn persoonlijke idee daarover is gewoon echt wat jij zei eigenlijk. Van joh, al die, al die Oostbloklanden en die Balkanstaatjes, zo maar zeggen, die, die, ja, wat er ook gebeurt met die vaksturen, die zullen allemaal zeggen, dat nou, zijn wel aardige liedjes, Het ja. is kwaliteit, maar dat geeft dan 50%. En die andere 50% gaat er echt inderdaad van, nou net als dat de Belgen op ons stemmen, uh, Geven ze al die andere Balkanstaatjes ook de, de hoogste punten? Ja. En ze hebben een grotere, over het algemeen zijn het grotere landen, dus grotere sms-opbrengsten, ja, dat, dat valt altijd in het nadeel van ons kleine kikkerlandje uit. En als we nou gewoon een lekkere vriendje dat deels in het Pools, deels in het Tsjechisch en deel in het. Uh... Nou, roep nog eens wat is. Uh, ja, uh, is. ik vind namelijk de kwaliteit op zich, zeker deze drie jongens ook, de drie J's, vond ik echt wel goed. Uh, het, was, het was een mooi popliedje, maar het was geen Songfestivalliedje. Nee, ja. Dat, dat was mijn nee. idee een beetje. En, en, en, maar dat, en dat Shalali Shalala uh, vond ik hoe erg dat was. Want je hoeft mij echt er niet mee wakker te maken. Maar um, het was gewoon wel... Alles, alle wetten van het Songfestival waren erop losgelaten. dan Daar kan je heel lang over uh, discussiëren weer. Maar het was misschien een K-liedje, maar... Uh, ja, je zong het wel uh, als je het één keer hoorde. Nou, dat vond ik. Er zat bij de voorrondes van de 3 zat ook zo'n liedje. Daar zat ook oh, ja. zo'n catchy refreintje in. Oh, ja, ja, ja. Toen dat dacht dat ik, nou. Niet nee, wordt... ik denk, ja. we zijn klaar als we dat doen. En, en ja. hij doet een beetje zijn best, dan komt het goed. Maar dan sturen we weer iets wat niet blijft hangen. En dan denk ik, ja, maar dat, en dat begrijp ik die vraag van Mark wel. Je weet dat soort dingen. Je weet dat een, een catchy refrein werkt. Een beetje up-tempo ja. werkt. En, ja. En, en als, uh, dan doen we, waarom doen we dat dan? Het is, waarom... het is wel moeilijk hoor, moet ik eerlijk zeggen. En, en als ik dan heel erg spiegel op, op wat wij doen, dan zeggen we, wij maken eigenlijk brood wel. Een programma vraagt om, uh, om bruin brood en wij ja. maken bruin brood. Ja. En of wij het nou mooi vinden of niet, als het past bij het programma en het werkt in beeld, dan werkt het, weet je wel. Iedereen kan de tune van de wereldrijd door bijna uh, herkennen op het moment dat, dat je hem hoort zal zeggen. En de uh, Voice of Holland weet ook iedereen inmiddels tot in Amerika toe. Ja. Want dat is een herkenbaar ding, weet je ja. dat is grappig. Maar ja, dat is voor mij wel een brood. Wij maken dat ding omdat mensen nee, dat zo willen. Nee, maar zo moeten wij toch ook naar dat Songfestival. Wij moeten, toch, wij moeten kijken van nou wat is nou het, het brood dat ieder jaar wint ja. en zoiets maken. Ja, ja, ja. Maar ja, je hoort net uh, reunion, dat is dan uh, een soort van more than words van extreme uh, ja. uh, rip-off. Ja, maar, maar dat de deed ook wel. iedereen nu weer. Want ik heb weer, ik heb drie Lady Gaga's en twee Christina Aguilera's voorbij horen ja. komen. Ja, maar ja, dat zijn geen Lady Gaga's en geen Christina Aguilera's uiteindelijk. Nee, nee. Maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, heel veel mensen volgens mij aan het zoeken zijn naar die, uh, naar, die, uh, naar die, uh, die gouden pot zou ik Maar die, die is volgens mij niet te vinden. Hmm. Ik denk dat het een beetje voorbij is. En met die voetbalwedstrijd, zou ik maar zeggen, uh, daar kan je oefenen. En uh, kan je heel lang, uh, dat je heel goed kan voetballen. En dan heb je een heel goed team. En dan kan je misschien wel wereldkampioen worden, weet je wel. Met een beetje geluk erbij. Dat is allemaal nog te beïnvloeden. Ja. Maar dit is een soort van standaard. En het is echt wel een beetje voorbij dat de 60e jaren van gezellig met z'n allen... Um, achter de buis, en er waren dan uh, zoveel landen, en die belden dan in, en dan ja. zei iemand: hadden dan 15 mensen met een, met een sigaar in hun mond en een, <laughs> en een kopje koffie. Die zeiden dat dan: ja. van ah, oké, okay, dit is een goed liedje, nou we geven 10 punten aan Nederland hoor. En dan zag je ook al gebeuren dat België aan Nederland de, de, de punten gaf, en andersom. Ja, dat ja. was het iets makkelijker. Ja, dan vinden maar, we het schattig, maar ja, toch? Ja. Maar nee, je bent wel een maar... vakvrouw, hè jij, want je, bent weer op je, je zit weer in je songfestival. Dat ja, volgt... nee, dat ben, ik ben dus helemaal geen vakvrouw, want ik zie ook <coughs> weer op de chat dat mensen afhaken dat ze het niet leuk vinden, maar ik vind <coughs> het zelf zo interessant. Maar wat ik, wat ik er nog over wil zeggen is dat, uh, kijk, als je heel lang bij de radio werkt, wat, wat bij mij wel het geval is, is dan vragen ja. mensen ook heel vaak aan mij, uh, je hebt namelijk altijd te maken met 100.000, iedereen zit wel in een beentje, je hebt gewoon 16 ja. miljoen beentjes in Nederland. En ieder bandje maakt een liedje en ieder bandje denkt, dit is mijn kindje, dit is het mooiste liedje ooit gemaakt. En dat zijn er dus bij elkaar 16 miljoen. Ik denk niet eens dat ik overdrijf. En dan krijg je dus heel vaak de vraag van, waarom wordt mijn liedje nou geen hit? En denk je van, ja, als ik toch wist hoe je een hit schreef, dan was ik echt nog iets rijker dan dat ik nu ben. Want dan had ik gewoon alleen maar... Dat zit hem ook niet eens vaak in het hoe mooi het liedje is van. Dat zijn al die externe factoren die erbij zitten. Ja. En die externe factoren zijn over het algemeen bij radio wel te beïnvloeden... en op televisie en, en, en daaromheen. En bij het Songfestival is dat ook te de, de beïnvloeden. En het resultaat is dat je dan een klein landje bent met weinig inwoners... dus weinig sms-opbrengsten. Een vakjury die maar voor een bepaald percentage meewerkt. En aan het einde van het ritje ben je gewoon te klein als land... en je hebt daarvoor te, te weinig invloed... om en factoren te beïnvloeden. Ja. Terwijl je wel een heel goed liedje hebt, waarschijnlijk. Ja. Want, want laat datzelfde liedje in het Pools zingen... dat Shalali, Shalala, of in het Israëli's. Ja. En, en, en uh, Israël roept, dit is het leukste liedje. En dat ja, maar, dan, de, de, maar, maar zeg nou eerlijk, Paul. Ja, we moeten er echt over ophouden. Echt, maar ja, maar, maar, nou, nog, maar, maar <laughs> Sineke heeft toch de x-factor van een ja. aardappel? Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat was gewoon, dat echt... Het liedje was niet slecht, maar Sineke. Nee. Nee. nee. Rutse Kot met vrede. Dat ja. was een leuk liedje bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, uh, hoe heet het? Onze, onze Marleen uh, had ook nog een aardig dat liedje. Was dat was ook leuk. Dat ja. was een aardig liedje. Maar wat ik nou, er zaten heel veel grote mensen achter, heel veel grote muziekmensen. Mensen die, die, die ook uh, uh, later gingen schrijven voor Borsato wellicht. Ja. Weet je wel. Maar wel op dat soort uh, Eredivisie mensen. Ja. Maar die, heb, die is het ook niet gelukt, weet je wel. En of je nou treintje stuurt of dat je Marco Borsato stuurt. Echt iedereen in, in Bosnië-Herzegovina echt nog nooit van drijfjacht. Nee, uitwoord. precies. Dus we moeten. En nog nooit we, moeten Marko Marko iemand, we moeten iemand met de X-factor hebben. Ja. Ja, dat moet dan zo'n, ik denk zo'n hoog, uh, zo'n puntmutsje zijn. <laughs> ik denk dat het kijkt. Goed, we houden het erover op. Mijn, uh, sorry, uh, ja, sorry, Paul. Ik ga een beetje zoeken. Nee, helemaal niet. De ja. uh, succes met de uitzending ja. en uh, met alle mooie vreemde vragen. Oké, okay, tot de volgende keer. Oké, okay, bye bye. Dag bye. 0800 1121. Dat is het uh, telefoonnummer van de studio. Dat kun je bellen. En dan uh, krijg ik dus bijvoorbeeld Jernio uh, aan de telefoon. Ja, hallo. Ja, hallo. Hoi. Nou, ik vind het een hele leuke uitzending omdat oh, het over het Songfestival gaat. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het eigenlijk helemaal niet gevolgd uh, dit jaar. Oh, gelukkig. En vorig nou, dan... jaar ook niet trouwens. En het jaar daarvoor ook al niet. Maar, maar toen met Reunion zat jij er bovenop? Uh, dat heb ik gezien. <laughs> ja. En ik weet, ik weet nog ooit een keer, volgens mij uh, was, het, uh, was het Johnny Logan die de tweede keer won. Oh, fantastisch. Ja. Dus dat is al lang geleden al. Ja. Maar je vroeg om een, om een goed liedje en ik vond het eigenlijk, want ik heb het liedje van de Drieës wel meegekregen, ik vond het best een aardig liedje. Ja, maar best een aardig liedje. Ja, maar het gaat daar gewoon niet om. Dat is het. Nee. Het speelt helemaal geen rol, lijkt wel. Nee, dat Vorig is... jaar stuurden we Sineke en ik hoorde net zeggen dat het wel een goed liedje was. Volgens mij was het een heel slecht liedje eigenlijk. Nee, het was wel een, het was een catchy liedje. Maar weet je, ik, dat vind ik sowieso moeilijk met muziek. goede en slechte liedjes bestaan niet. Een liedje raakt je of het raakt je niet. Um, ja, dat is waar. Dat, dat, dat is zeker essentieel binnen muziek. Ik bedoel, als iemand vals zingt, oh. oké. Okay, maar Ja, er zijn toch echt wel slechte liedjes gemaakt, denk ik. <lacht> Die toch blijkbaar wel verkopen. Ja. Maar je zei net iets wat ik dacht. Um, niet met de vorige beller, maar met, tegen de beller daarvoor. Ja. Uh, Within Temptation. Mhm. Mm Stuur die er nou naartoe, want er is inderdaad in Europa groot publiek voor. Zeker in het Oostblok, die vinden dat prachtig. Ja, hè? ja maar er zat, ja. Er, er zat dit, dit jaar, ik weet niet of ze door zijn, want ik ben voor de puntentelling in slaap gevallen. Maar, um, uh, of voor de bekendmaking wie er door zijn, maar er, er zat een... Um of dat was dinsdag al. Dinsdag zat er iets in wat er heel... deed mij heel erg... Ja, en die zijn door ook. Dus dan moet je zaterdag kijken. Ik weet niet meer welk land het was, maar er zit een... Oh, als die toch gaan winnen, dan eten we echt allemaal onze schoenen op. Want dan zeggen we Ja, we hadden weer de temptation moeten sturen om je naar kijken. Ja. Ik vermoed dat ik het zaterdag niet eens aan denk. Oh. Ja, dat hele Europese. Zo... Ja, daar kan ik me nou helemaal niks bij voorstellen, <laughs> weet je dat? Ja, <laughs> ja, is... Eigenlijk kun je het niet onderuit maar ik, ik, ja, ik, ik, ik heb er gewoon niet zoveel van. Nou, nee, ik, denk... ik vind ook niet. Kijk, als het een, een, een show is die echt om muziek gaat. dan heb je me meteen. Maar daar lijkt het gewoon niet om te gaan. Het is dus of de act, of, of nou, wat de vorige al zei. Ja, de Belgen stemmen dan op de Nederlanders. en dan de Oostbloklanders stemmen op elkaar. Ja, dan zijn wij kansloos. Maar kijk jij dan X-Factor? Ehm. Um... X-factor zie ik altijd uh, fragmenten en meestal ja. dan, dan denk ik iets interessants te zien en dan ga ik op internet kijken. Oh, okay. ja, dat ik heb is... wel van The Voice, uh, The Voice of Holland heb ik een uh, aantal dingen van Ben Zonis die ik vond dat hij goed kon zingen. Ja. En, ja. Uh, en je had ooit Whalen, ik weet niet meer waar hij aan meegedaan heeft, maar ook aan een <laughs> van die shows. Ja, welke, welke was dat? Ja, maar ik, weet, ik weet dat ik, Popstars, dat ik een volgens mij. voorstukje zag en dat ja. hij zei ik ga James Brown doen. Toen dacht ik nou dat wil ik wel eens zien en toen was ik zo verbaasd dat nou ja, wanneer ik wist dat Waylon kwam, dan ging ik even kijken, want ik vond het wel heel heel ja. goed. zijn stem en zijn acten. ja, maar dat is het. we hebben dus honderdduizend van dat soort shows en daar zitten Waylens bij. ja. en Waylon, dat, die was gewoon, die, die, die heeft en inderdaad die x-factor en die kan zingen. ja. maar nee, dan ik weet, weet ik niet of dat zou scoren op het Songfestival. nee, want het gaat niet om een goed liedje of een goede zanger. nee. Ik dacht ook eerst nog van, nou, waarom sturen we geen Ellen Clarke, een rasmuzikant? Ja, maar ja. Fantastisch om die man te zien, maar dat, ja, dat vind ik en dat vind jij misschien als muziekliefhebber of kenner of ja. Maar blijkbaar is het niet, ja, het is niet waar het om gaat. Mijn, mijn vader zei vroeger al, toen keken we dan met de hele familie naar het Songfestival en die zei, ach, het is allemaal politiek. Dat is het ook. En, maar iemand en, en, en, moet winnen. Dus iemand, er moet, er moet, je moet de sympathie winnen van al die mensen die kijken. En dan moet het toch een keer lukken. Als je ja. father and friend van, uh, van Alain Clark met zijn vader zou insturen... Wow. Eh, ja, maar dat zou hartstikke... maar dat denk ik ook nog steeds dat dat in Amerika... een enorme hit zou kunnen worden, met, met dat schattige. Maar dat was ook een toevalstreffer, weet je? Met papa samen een keer optreden voor de leuk. En dat het opeens allemaal ons in ons hart raakt... omdat het zo schattig is, vader en zoon... die samen zo'n mooi liedje zingen. Ja. Maar goed, dat blijven we... wisten we maar hoe we een hit maakten. Dan konden we ieder jaar winnen. We zouden ook weer niet best zijn. Want weet je wat het kost om dat dan te organiseren... volgend jaar hier in Nederland? Nou goed. Tot ja, zover sorry. Songfestival. Ik, ik moet ophangen, want uh, het nieuws komt eraan. Oh, dan moeten we ophangen. Ja, bedankt voor je bijdrage. Nou, hartelijk bedankt. Tot de, bedankt de volgende keer. Ah, keer. Oké, okay, hoi. 0800-1121.